Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is huilend pinnen bij de benzinepomp. De prijs voor een liter benzine tikt een record aan. Gemiddeld betaal je nu bijna 1,90 euro. Dat komt onder meer door de hoge olieprijs... zegt een consumentenorganisatie die de bedragen in de gaten houdt. Het is in elk geval een enorm verschil met een jaar geleden. Tijdens de eerste golf werkten we massaal thuis en pakten we dus nog maar weinig de auto. Toen kon je op sommige plekken voor minder dan 1,40 euro per liter je auto volgooien. Sommige Britten hebben binnenkort misschien niet één, niet twee, maar maar liefst drie keer een coronaprik gehad. De Britse regering kijkt of iedereen boven de 50 in de herfst een derde coronaprik in de arm kan krijgen. Volgens de krant The Times willen de Britten zo proberen om voor de kerst helemaal van corona af te zijn. We pinnen er weer op los nu de terrassen en winkels een weekje open zijn. Voor biertjes en nieuwe sneakers plunderen een hoop Nederlanders weer hun bankrekening. In kledingwinkels is het aantal pinuitgaven volgens banken zelfs bijna verdubbeld. In de Amerikaanse staat New Jersey hebben ze iets bedacht. Als je je coronaprik hebt gehaald en ouder bent dan 21... ...kun je je melden bij een café of brouwerij voor een gratis biertje... De gouverneur van de staat vindt het zelf bijna jammer dat hij al geprikt is. Als je me toch met een biertje ziet, weet je dat ik me niet aan de regels heb gehouden, zegt hij. De promocampagne heeft ook een naam gekregen, Shot and Beer. Het weer is dit jaar een koude bevrijdingsdag, niet warmer dan 10 graden. Er vallen buien, soms met hagel en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 You're meant to be mine. Oh, if you'd ask me, it is time. was dit met uh, Shimmering Light, waarmee we inmiddels uh, weer uh, aangeland zijn in uur nummer 2 van deze zandvoortse zaken. Uh, daarin uh, sowieso het nieuwsoverzicht uh, door uh, de ogen bekeken van Mink Boskamp. Straks om kwart over 11 al. En om half twaalf uh, proberen we um, eventjes uh, te kijken of we Faisal Rickers uh, te pakken kunnen krijgen over uh, het nieuwste verhaal wat hij uh, gaat doen. Uh, want uh, dat gaat hij samen met uh, Bas Blauwbouw doen uh, in Bentveld. Uh, daar waar Solomons uh, gestaan hebben. Daar hebben zij uh, de hut overgenomen. En uh, dan gaan zij zelf uh, nu een uh, zaak beginnen. Uh, en hoe gaat dat er in de, de nabije toekomst eruit zien? Dus dat uh, zo dadelijk. Maar er zit tussendoor ook nog een gesprek... Uh, wat ik heb opgenomen met Peter Tromp. Uh, de, de man, uh, de ondernemer uh, in Zandvoort... En hij, uh, ja, hij is eigenlijk ook nog betrokken bij de ondernemers in Zandvoort. En daar ging het uh, gesprek uh, min of meer ook over. Uh, dat uh, zo dadelijk. Maar ook over ja, het verhaal van de Classic Concerts. Want ook dat is uh, natuurlijk nog even een dingetje. En ook daar ging het uh, gesprek over. Het is nu... Dik een week aan de gang dat Zandvoort weer voor een deel open is. Uh, buiten voor, het, uh, voor de kerk, voor de protestantse kerk. Daar heb jij ook wat mee, Peter Tromp, geloof ik. Ja, zo af en toe nog wel eens een keer. Maar ja, dat is ook alweer uh, dik een jaar geleden natuurlijk. Corona uh, doet wat met de mensen. Hè? En uh, vooral uh, ten aanzien van uh, culturele activiteiten. Zoals ik uh, daar een warm voorstander van ben. En uh, niks mag. Ja. Uh, Laten we dan maar eerst even beginnen met, uh, met dat verhaal, want ja, uh, want ja uh, de stichting Kles Consens, waar jij nou net op doelt, want hoe slaan jullie er daar doorheen? Nou ja, het is eigenlijk uh, no cure no pay, dus wat dat betreft zijn er weinig kosten. We hebben de afspraak uh, met de kerk uh, kunnen maken ten aanzien van de huur, ...dat als we de kerk niet gebruiken, we geen huur betalen. Dat is, voor corona is dat eigenlijk al vastgelegd. Dus er zijn niet zoveel kosten eh, als zodanig. Ergo, de subsidie over 2020 die wij van de gemeente Zandvoort sinds jaar en dag krijgen... ...is netjes teruggestort omdat we er geen gebruik van hebben gemaakt. Zo hoort dat ook, het zijn belastingcenten. Dus eh, we hopen daar eh, toch weer eh, dit jaar aan van te gaan beginnen... Zo Rondom september hopen we dat we weer kunnen starten en dan gaat het gewoon weer uh, door en dan hebben we de grote productie in uh, november, zondag 7 november. Het Regium van Mozart en de Kroningsmessen van Mozart, het uh, promenadeorkest met uh, solisten, koor erbij, grote productie in de Gatenkerk, heel leuk. Dat zou het zou verleden jaar al doorgaan, kon allemaal niet vanwege corona. Maar alle producties zoals we die verleden jaar ingepland hebben, worden eigenlijk overgezet van 2020 naar eind 2021. Dat was ook makkelijk te regelen met de mensen die het betrof? Niet allemaal, maar de meeste wel. Dus we hebben vanaf september eigenlijk weer gewoon een vol programma. En ook voor 2022 gaan we dan ook weer beginnen om het jaar vol te krijgen. Nou zei je ook net uh, helemaal aan het begin van het gesprek, uh, het doet wat met mensen, uh, maar hoe sta jij er dan in? Ben je optimistisch ingesteld mens? Uh, altijd en uh, ik ga ervan uit dat uh, op het moment dat heel Nederland medio augustus september uh, voor de tweede keer, hoop ik, gevaccineerd is, dat we er toch een beetje vanaf zijn. En uh, ik moet zeggen ondernemend Zandvoort is ook in die uh, zin ook heel optimistisch. ...hebben zich er over het algemeen goed doorheen geslagen. En het zijn natuurlijk ook wel verstandige mensen... ...omdat ze ook weten hoe ze hier... Kijk, Zandvoort is qua ondernemen natuurlijk een heel een apart dorp. In de winter uh, is het 40% en uh, in, in de zomer is het 140%. En ze weten hoe ze met geld om moeten gaan. Door schande, schade en schande zijn ze wijs geworden in de afgelopen jaren natuurlijk... Ondernemen in Zandvoort is een vak apart. Dat moet je echt kunnen. Je moet echt weten hoe je daarmee om moet gaan. En het, dan is corona ook een item wat daar ook een beetje mee te maken heeft natuurlijk. Ja, want uh, dat is meteen uh, deel 2 even van het uh, gesprek ook. Hè? Want uh, je, je loopt nou rond. Uh, wat valt je dan op? Nou ja, ik loop rond met mijn kleinkinderen omdat die even een lekkere wandelingetje willen maken en een ijsje willen eten. Het is leuk dat alles weer open is. Ik ben net de kerkstraat heen en weer geweest. Iedere winkel is open. De terrassen staan uit. Het gaat weer een beetje. Er moet eigenlijk een graad of 10 graden bij. Dat is nog jammer. We leven begin mei, maar het is eigenlijk 10 graden te koud voor de tijd van het jaar. Dat is dan weer ontzettend zonde, want dan kan je echt meteen lekker starten, natuurlijk. Maar uh, het ziet er fleurig uit. En uh, daarnaast zijn we bezig binnen het OBZ, het overkoepelend vergaan van alle ondernemersverenigingen zoals die er zijn. OBZ staat voor Ondernemersbelangens Antwoord. Om alsnog een actie te doen met uh, Wees Loyaal Koop Lokaal. En uh, dat wordt ondersteund door vier wekelijkse uh, een pagina, grote advertentie... met een redactioneel stuk in de Zandvoortse krant. Het is aangekondigd via Goedemorgen Zandvoort, CFM. En uh, we hebben 300 posters laten drukken die bij alle ondernemers niemand uitgezonderd... dus dan heb ik het ook over de strandpachters, ik heb het ook over de horeca... ik heb het over de vis- en uh, strandventers, over de retail in het dorp, ook in Noord overal zijn posters uitgedeeld met dat logo uh, uh, u koopt toch ook lokaal zwart Want als ik uh, appjes ga krijgen van de heer W. sans ergens in antwoord, dan weet ik dat hij al stiekem ziet te luisteren. Dus dan uh, denk ik, nou, dan gooi ik hem er maar weer eens in, hè? Uh, met alleen, was dat? Uh, we gaan uh, even praten met de heer Boskamp, Want uh, het is ook uh, op een vrijdagsdag natuurlijk uh, het nieuwsoverzicht. Want dat gaat uh, gewoon door. Goedemorgen, Miek. Ja, met de B van Boskamp, bevrijding. Hè? <laughs> ja uh, nou, Vorige week uh, had je het erover over Unity. Uh, de dames uh, zijn net uh, geweest uh, over Unity te vertellen. Dus uh, ja, jij ja, ja, ja, ja, kwam er mee vorige week. Dus. Ja, daar hoef ik het er niet meer over te hebben. Nee, nee, nee. nee dus, uh, maar we gaan het uh, wel even over andere zaken hebben. Want uh, er is genoeg om even, uh, even de oren uh, achter de oren te krabben links en rechts, denk ik. Dat kan je wel zeggen, ja. Want uh, kijk, er komt een, uh, toch een uh, vaccinatiepaspoort aan. Dat was gisteren in het nieuws bij, uh, bij Telegraaf. Uh. En uh, even los. Ik ga even niet te hebben over of dat, of dat, of dat uh, uh, oké okay is. Want dat moet iedereen uh, zelf weten. Maar waar het uh, wel om gaat, is dat ik uh, de bui al vol hangen. Want ja... Uh, uh, we weten natuurlijk dat de techniek in de administratie nogal rammelt. En dat is een statement in Nederland met betreft tot vaccinaties. Hè, ze missen bijvoorbeeld 30% van de vaccinatiedata. Hm? 30% ja. ja. Dat is natuurlijk waanzinnig. En dan moet natuurlijk zoiets worden opgetuigd. Ja. Zo'n zo, zo, zo paspoort, een vaccinatiepaspoort. En de GGD's die dus uh, uh, uh, uh, uh, uh, niet in staat zijn om überhaupt die uh, vaccinaties goed in, in kaart te brengen die worden ook een beetje belast met het met het, uh, ja, met het, uh, zeg maar, het bijdragen aan dat vaccinatiepaspoort. Hm. Dus het wordt het wordt een een een, een, een, het, het wordt wel een uitdaging denk ik. Ja. Ja, uh, want daar, inderdaad wat jij zegt, de data, die, die, dat hoorde ik vanmorgen ook voorbij komen, dat is een beetje een, een ja, een, een, hoe noem je dat, een bij elkaar geraapt zootje lijkt het wel, als ik het zo... Nou, nou ja, het is, het is een beetje het, het ondergeschoven kindje, want ja. dat, dat is het wat het is. Hè? Ik bedoel, ik heb al een keer eerder in deze uitzending verteld dat uh, er was een klokkenluider bij de GGD, GGD's ja. en uh, het afspraken het, uh, maken, dat was al een probleem. Mm -hmm. Dat ze, omdat ze met verschillende software aan het werk waren nou ja, dan weet je al laat het is natuurlijk kijk, uh, de vaccinatie worden gezet door de huisartsen door de GGD's en andere zorgverleners hm? en ja, die gegevens moeten dan in een centraal systeem komen dat heet het zogenaamde CIMS nou, dat vormt die basis voor de toegangsapp ook en, en, en er is ook nog een flinke groep mensen die geen toestemming heeft gegeven om hun gegevens erin te zetten ja. nou, voel, je, voel je wat er gaat gebeuren ik, uh, <laughs> ik weet het niet. Ik denk dat het één grote bende wordt als u het mij vraagt. Ja, ja, dus ik hou me hard echt vast. Ja. En, uh, we zien het wel, joh. Uh, we, we, dat is het enige wat we kunnen zeggen. We zien het wel. Ja. Nou, ten aanzien van vandaag, want het is natuurlijk Bevrijdingsdag. Mm -hmm. En ja, daar is natuurlijk wel wat over te zeggen, zeker in, in, in relatie met waar we nu uh, al dertien maanden mee bezig zijn. Namelijk met een. Met een, met een, met een nou, met, met een nieuw soort van leven, zeg maar. Ja. Met, met, met mondkapjes en, en, en, uh, ja, en, en angst veel angst. Ja. En, en met corona krijgen en noem maar op het COVID-19 krijgen. Want dat is het natuurlijk. Maar uh, uh, ik zag um, een, een, enorme, uh, uh, een enorme foto uit uh, Nijmegen op uh, 5 mei 1945. Er kwamen dus in Nijmegen duizenden en duizenden mensen bij elkaar om bevrijding te vieren. Ja. En dan moet je nagaan dat uh, de volgende ziektes de ronde deden in Nederland toe. Ja. Polio, dat ja. was een virusziekte die tijdelijk op blijvende verlamming veroorzaakt. Ja. Huh? Tuberculose, een bacteriële infectieziekte. Ja. Dat, is, dat behoort nog steeds wereldwijd tot de tien meest voorkomende doodsoorzaken. Mm -hmm. En in 1945 alleen al is stierven in Nederland bijna 6000 mensen aan tuberculose. Ja. Maar dat was er niet alles, er was ook difterie. Dat was een bacteriële luchtwetinfectie met een sterftecijfer van 5 tot 10 procent. Ja. Ja? Dat was er allemaal. Ja. En er liep niemand met een mondkapje rond. Nee. Als je die foto's ziet uit Nijmegen... Ja, daar kan je wel misschien een voorstelling van maken. Mensen stonden boven op elkaar. Mm -hmm. Mondkapjes, uit en boze, anderhalve meter. <laughs> Dat zullen er nooit van gehoord natuurlijk. Ja. En, en ja, dan kijk je natuurlijk naar wat, wat er nu gebeurt in de wereld. En dan hebben we het over die IC's, hè. Ja. En uh, uh, we hebben het over mensen die uh, uh, uh, ja, niet kunnen sporten. Nog steeds niet eigenlijk. Hè? Die sportscholen uh -huh. die zijn nog steeds niet open. Dus dat betekent, kijk, wat is nou eigenlijk gezondheid? De definitie van gezondheid is wettelijk, hè? Ik ga het nu voorlezen. Uh -huh. het is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. En niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. Dus... We kijken nu naar wat er gebeurt. Hè. De, de, de, de mensen met COVID-19 die op de IC's komen, die IC's bezet houden. Hè. Mm -hmm. En IC, als, daar kan ik ook iets over zeggen. IC is eigenlijk bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld uh, um, het aan hun hart hebben. Of andere uh, lichaams, vitale lichaamsfuncties die worden bedreigd. Hè. Haar, ja. Wond. Ja. Nou, die functies kunnen op die IC nauwkeurig gemonitord worden. En indien nodig, die wordt kunstmatig overgenomen. Nou, er liggen ook heel veel mensen op die IC's op dit moment. En dat, dat, dat, er zijn heel veel mensen die doodziek van zijn voor COVID. Hè. Hm. Dus hou me te goede. Ik ont, ontken die ziekte niet. Het is verschrikkelijk. Ja. Maar wat er nu in de wereld gebeurt is eigenlijk belachelijk. Want er zijn eigenlijk ook heel veel ongezonde mensen aan het creëren hiermee. Ja, ja, maar, maar, maar ja, ik weet niet. Uh, uh, ja, nou goed, ga, ga, maak, het, maak het af als je wil. Nou, wat ik, wat ik wil zeggen is dat... Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, wat ik net op voorlag zei, je de heeft niets van gezondheid. Mm. Volledig lichamelijk geest en maatschappelijk welzijn. Mm. Nou, maatschappelijk welzijn is een probleem. Want hè, er zijn heel veel mensen die straks echt gewoon weer, geen werk hebben. Dat, de zonde, bedoel, nu kunnen We het allemaal een beetje uitstellen. En iedereen zegt, dat valt wel mee. Maar ik ga je vertellen over horecabedrijven. Sommigen gaan niet eens open meer. Hè? Mm. En als, in die adem hebben ze uh, niet eens meer. Die reserves hebben ze niet eens meer. Nou, ja, dat is toch wel heel heftig. Maar goed, dat is een wel lang verhaal. Ja. Ik, wil, ik, wil, ik wil eigenlijk even zeggen: een burgertje maken naar 45. Toen al die duizenden mensen allemaal feestvierden. En eigenlijk, ja, weet je, ja de, de, mensen kregen difterie. en mensen kregen tuberculose en polio. Ja, ja. Maar, dat, maar dat, is, dat is part of life, hè? Ja, nou ja, ja. Oké, nou, ja. Uh, ja, is wel over zeggen. Ik ga gewoon door naar Missen. Ja. die op één baas. Die heeft het even gezegd, wat, wat als reactie op, op Talita. Talita was natuurlijk bij op 1. hè. Ja. samen met Sven Kokkelman deed ze het programma, ja. was op zondagavond. En zij is, is op een zijspoor gezet omdat ze even, even zwart-wit gezegd activiste was ook. Ja. Kon niet, was niet verenigbaar met een journalistieke onafhankelijkheid. Nee. Ja? Nou, zij heeft ook gereageerd in een podcast of in media. De ze, zei ze dat de controlefunctie van op één zwak was. Maar nou, ben ik ook een beetje met haar eens. Ja. En stel dat het programma geen beginsel had, dat weet ik niet. Hè. Uh, uh, uh, uh, en, en, maar ja, de, de huisjes, dat is Bert Huisjes, dus die, die is namens de omroepen eindverantwoordelijk voor op één. Wanneer ja. reageert op de kritiek die zij gaf. En, en dan zegt hij iets. En dat vindt hij dan eigenlijk, dan ben je dus een omroepbaas. Ja. Zeg je over haar, over Talietambuse? Ze bevuilt eigen nest waar ze eigenlijk niet eens in thuis hoorden. Waarom heb je je dan gevraagd door het programma te presenteren? Ja, dan had je dus eerlijk gezegd, had je vooraf eigenlijk al moeten zeggen van... Sorry joh, ja. uh, je, bent, uh, je bent ook activistisch bezig. Uh, voor jou is dat niet geschikt? Nou ja, nee, ze hadden het zo moeten zeggen. Je bent, je bent een, een, een soort van... Ze hebben gewoon een stagiair, hebben ze eigenlijk. Daar komt het op neer. Huh? wat. Die hebben ze gewoon die plek gegeven. Zou er gewoon iemand moeten zoeken die gewoon uh, wat meer ervaring had? Uh, dat, dat, is de dat is de andere kant. Hè. Ik kijk, ik kijk uh, ook even door een personeelszakenbril in het opzicht van, uh, goh jij wil dat doen, maar uh, ik zie dit en dit en dit. Uh, uh, ben je er wel geschikt voor? Uh, dan had ik uh, gezegd, uh, sorry, maar dan, hebben, dan ga ik op zoek naar een ander. En dan komen we weer uit uh, bij jouw verhaal. Ja. Er lopen genoeg ervaren mensen rond die uh, dat ook uh, zouden kunnen. In dat opzicht. Ja, maar ze bevuilt eigen nest, waar ze eigenlijk niet eens in hoorden. Ja. Als ik dat dan lees, dan, dan ja, gaat het maar niet uit wie er gelijk heeft. Maar als je namelijk, als je namens de omroepen eindverantwoordelijk bent voor op één, wat een, echt een hele belangrijke. Nou, dat is een belangrijk praatprogramma. Hè? Alleen, ja, ja, ja. ja. Noem maar op. Nou, daar ben je verantwoordelijk voor en dan ga je dat zeggen in het AD. Ik vind dat. Ja, niet oké. Okay. Misschien zullen mensen zeggen van, nou ja, ik snap wel die reactie, want het is ook vervelend. Dat doe je gewoon niet aan. Ja. Weet je, dat, je gewoon, dat zijn de beginselen van uh, stijl, klasse en, en, en, en laat, maar lekker, laat maar lekker praten, die vrouw, weet je wel. Ja. Zoiets. Ja. Toch? Ja. lijkt mij wel. Ja. Nou ja, dat is een beetje een dingetje. Wat ga jij doen vandaag, ja? hey, ik, uh, ik ben... Uh, het is voor mij eigenlijk gewoon een beetje een soort moment van werkdag. Ik, uh, ik bedoel, ik uh, doe nu het programma. Dan ben ik om twaalf uur klaar mee. Dan ga ik nog eventjes uh, even wat, uh, wat thuisdingen doen. Uh, onder andere ook uh, ja, uh, dingen waar ik mijn centen mee verdien. En ik, ik zal vanmiddag toch weer even op pad moeten om het uh, plaatselijke nieuws uh, te moeten verspreiden in Bentveld. Dus... Dus voor mij is het gewoon business as usual vandaag. Voor mij ook helaas. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik heb de hond. Ja, ja ik ik... waar is die? Nou, die... De, hond? Oh, ik, de uh, hond? oh nee, sorry, nee. Dat is een woordgrap dit. De hond die loopt door de duin op dit moment. Het is baasje zoeken. Uh. Deze hond is mijn baasje, dat is heel odioos. <laughs> ja. ja, het is hoe je het bekijkt uh, in, uh, in maar, dat dus. Maar, maar ik moet wel één ding nog zeggen over hem. Dan, ja. dan, dan, dan ben je van af, ja. <laughs> ja. Uh, hij, had, hij had gisteren een topdag, natuurlijk. Ja. Hij had gisteren een topdag, Maurice Hond, echt. Wat dan? Want, nou ja, hij is op 2 april 2020. Hè, dat, 13 maanden geleden? Ik geloof dat het over die aerosolen gaat, dat verhaal. Ja, dat had ik gelezen. Ik moest er gelijk aan denken. Ik denk, de man heeft dat uh, al, al tijden lopen roepen. En nu zijn er ook echt wetenschappers die zeggen, die zeggen dat dus ook. Hè? Die hebben dat kennelijk al een hele tijd al lang overgenomen van hem. Nee, maar, nee, maar die wetenschappers die zeggen het al een tijdje. Ja, die, deze maar, wetenschappers ook. Hè? Dus, dus... Ja, maar de de WHO, World Health Organization die heeft nu eindelijk de belangrijke rol van aerosolen onderkend. Ja. En de ja. nieuwsuur die ja. kwam er eergisteravond uitgebreid op terug. Ja. En, en maar, uh, maar hebben ze dus Maurice de Hond dan daar ook in genoemd? Want uh, soms krijgt hij uh, wel eens heel veel bakken kritiek over zich heen. Zeg maar gerust uh, vrijwel dagelijks. Maar in dit geval uh, lijkt het mij wel overduidelijk, hè? Er is, niemand, er is niemand die Maurice de Hond hierin heeft genoemd. Nee. En uh, ik zou je eerlijk zeggen, ik ken hem nu een beetje. Ja. Het maakt helemaal niks uit. Nee. Ja. Hij doet gewoon, hij doet, hij, het, is, het is wat dat betreft, als we het hebben over de hond en de type hond, ja. hij is gewoon een pitbull. Ja. En, en hij gaat door en hij houdt niet op. Ja. En het maakt het allemaal niet uit wat mensen zeggen over hem, dat vind ik zo goed. Ja, uh, je kunt het vergelijken met iemand die stoïcijns werk aan het doen is, zoiets. Ik wil één klein dingetje gaan zeggen. Ja. Ik doe voor hem de eindredactie. Van de podcast die er over enkele weken aankomt. Acht afleveringen van een uur. Ja. Over de David de Moordzaak. Ja. En je weet niet wat je hoort. Nee, nou, dat is het, ene, dat is het ene wat ik nog kan zeggen. Maar het <laughs> komt, komt allemaal wel, uh, wel boven tafel. Oké, okay, uh, we gaan weer verder uh, met het uh, programma. Dank je Mick, tot volgende week. Graag gedaan. Oké. Okay. Um, verder uh, met de muziek. En die komt uit Capelle. Dat vond ik wel heel erg leuk. En we zijn bezig om hem uh, hier ook uh, naartoe te loggen. Hier in, uh, in Zandvoort. Om hem een optreden uh, te laten doen. Timber heet de man. En achter Timber schuilt Timo B. Of Timo B. Sun is coming out. You say you have no one. It's never any really fun bad things that can never be undone I hate to see you cry the sadness in your out see the sun is coming out Uh, Timber heet uh, de man uh, Hij komt uit uh, Capelle. Sun is coming out Moet ik ook een beetje denken aan onze vriend uh, Ruud Houding uh, Die ook uh, zegt spring will return uh, Hoewel de lente denk ik nog een beetje ver weg is Als ik uh, zo naar buiten kijk uh, over lente gesproken en over ondernemer gesproken, uh, dan komen we uit bij een uh, horeca-ondernemer en zijn naam is Faisal Rikkers. Goedemorgen, Faisal. Hoi, oh, ja, goedemorgen. Ja, want uh, uh, je hebt al uh, een tijdje terug had je uh, de Chin Chin, volgens mij had je overgenomen. Uh, nee, nee, nee, dat we niet even in de warm met mijn broertje. Dat is mijn broertje. Oh, ben ik daarmee ja. in de war? Ja, nee. ja, ik uh. heb uh, ETC het zand in uh, Zandvoort. Ach. Ja, zie je? Bijna 8 jaar. Ja, dan ben ik daarmee in de war. Ja, ja dus, ik dat is hoe... <laughs> hoe. Ik, ik dacht uh, dat jij daarachter zat. Maar goed, even verkeerd. Uh, maar goed, wat ik wel weet. Uh, is dat je met, uh, met dat uh, verhaal Eetcafé uh, Het Zand in, uh, in, in, in de Kerkstraat. dat, dat daar een voortzetting voor, voor gaat komen. En dat is label. Heet de toekomstige de, de zaak. En die zit op de hoek van de Bentveldweg en de Zandvoortslaan. En wat nu Zonnemans heet. Ja, klopt helemaal. Ja. Ja. Hoe, is het, uh, hoe zijn jullie uh, op dat idee gekomen om dat te gaan doen? Ja, we zijn, uh, Bas en ik, uh, waar ik het samen mee ga doen. vriend van, we uh, hm. uh, ja, zijn allebei ondernemend En uh, ja, onze droom was altijd nog wel om uh, samen uh, een zaak te openen. En altijd rustig rond blijven kijken. En uh, ja, zodoende is dit uh, eigenlijk op ons pad gekomen. Ja, yeah. um, dat, is dat een, toch een verschil van wat je daar doet, uh, bovenaan de kerkstraat, en wat je daar in de toekomst gaat doen uh, op de Zandvoortselaan. Uh, ja, zeker. Yeah. Ik Zandvoort heb ook heel veel toerisme. Mm. En daar uh, en heel veel dagelijks natuurlijk. En bij Label heb je echt uh, de duurt eromheen en de mensen die echt naar je toe moeten komen. Mm. En ja, qua eten wordt het uh, de Bar Bistro, wat het nu al is. Ja. Alleen we het iets toegankelijker maken, iets, iets, iets vrijer. En uh, we willen ook de lunch erbij pakken, want de huidige eigenaar uh, heeft het toch niet. Uh -huh. En daarmee uh, ja, proberen wij ons een beetje te onderscheiden. Uh, en hopen dat, uh, ja. dat de mensen naar ons, uh, naar ons toe gaan komen. Ja. Uh, heb je die verwachting ook, denk je? Jawel. Ja. ja. Nee, je hebt, uh, het, het is al een, een, een hartstikke mooi pand, een hartstikke mooie plek mm. en locatie. Mm. En ja we, ja, we denken dat we daar iets, uh, iets heel moois van kunnen maken. Ja, uh, waarin uh, is, is dit unieke plek voor jou en voor Bas dan? Uh, ja, voor ons, ja. Uh, Sam is hartstikke, hartstikke mooi en, uh, ik zit nu met EVP Zanda en het uh, gaat super goed. Zelfs twee jaar geleden uitroept het restaurant van het jaar. Mm. En ja, we willen iets anders, op een iets ander niveau en uh, eigenlijk iets bij het zandvoort. En ja, Benzeld uh, is eigenlijk zandvoort, of tenz, voor mij. Uh -huh. Maar het is toch een, uh, ja, een andere stap, een andere omgeving en uh, een ander publiek mensen wat erop afkomt. Uh -huh. En uh, dat is voor ons een hele uitdaging. En die uitdaging willen we graag aangaan. Ja, uh, dat was eigenlijk ook een beetje de vraag uh, die ik me gedacht had. Uh, zit je dan, uh, ben jij iemand die de uitdagingen dan ook graag opzoekt uh, in horeca land? Ja, zeker, uh, helemaal in deze tijd. Want uh, ja, we voor de horeca geen leuk, geen leuk jaar achter de rug. Mm. Maar uh, ja, vanuit daaruit uh, hopen wij weer dat alles weer straks weer normaal, uh, normaal zal worden. En ja, we denken dat er nu ook gewoon een kans ligt om, uh, om weer verder te gaan ondernemen, ja. ondanks dat het een moeilijke tijd is. Ja. Uh, wat, uh, wat kan iemand uh, verwachten als hij uh, Lebel bezoekt? Uh, Heel gastvrij. Uh, we willen het ook iets laagdrempelig houden maken. Mm. Uh, wat ik net overgaf. Yeah. Uh, ze kunnen ook gewoon uh, voor de gezelligheid een, een drankje komen doen, want het was voorheen niet. Mm. Want we willen ook de lunch erbij pakken. Yeah. En gezellig borrelen, want ze hebben een hele leuke bar erin zitten. Yeah. En we willen het echt toegankelijk maken voor iedereen. We willen goede kwaliteit, maar je vindt dan ook gewoon dat je lekker gewoon uh, door de week zo, als een theetje of een hamburger kan eten. Mm. Gewoon echt dat barbies toch gevoel, gezelligheid. Dat willen we. Ja, daar gaan uh... Ja, was dat er nog niet dan uh, in de, hier in de, in de buurt? Uh, nou ja, als ik puur naar mezelf kijk of naar Zandvoort. vind ik niet echt dat wij echt in Zandvoort echt goede restaurants hebben voor in de winter. Kijk, mm. zomers, het strand kan je overal lekker eten. Ja. Maar een echte restaurant, bar, bistro in Zandvoort. Uh, ja, dat, dat missen uh, dat, dat vind ik dat dat uh, een beetje gemist wordt. Een echt, echt, echt restaurant. Ja. Uh, dus ja, over die uitdaging uh, aan te gaan en uh, daarmee uh, de mensen in de buurt zo uh, uh, ja. te trekken uh, nou heb ik ook gezien, want ik kom er uh, vrijwel regelmatig uh, daar in, uh, in Bentveld, uh, drie keer in de week kom ik daar, uh, ik zie ook dat het pand ook uh, een terras heeft ja klopt ja. ga je daar nog wat mee doen? ja, ze hebben een heel mooi terras ja. Uh, ja, wat ik net al aangehad uh, de eigenaar ging pas om zes uur open uh. Uh, het is heel mooi aangekleed uh, het is heel donker van buiten uh, we willen het daarmee ook iets toegankelijker maken, met opfrissen met leuke, leuke potten en uh, ja, wat groen en ja, dat het overdag ook meer open lijkt. Ja. En ja, het terras kan je natuurlijk hartstikke goed gebruiken, niet helemaal met de coronatijd. Ja. Dus daar uh, hopen we het profijt van te maken, want het is een heel leuk hoekje, een heel leuk terras. Een unieke stekker dus. Ja. Um, wanneer gaan jullie open? Uh, officieel krijgen we 1 juli de sleutel. Maar Misschien krijgen we één of twee weken eerder de sleutel en dan moeten we wat aanpassingen doen. En dan, ja, dan hebben we denk ik een weekje voor nodig. Hmm. Dus reken maar of 1 juli of de, of de tweede week van juli. Oké, okay, dus het, het, het duurt nog heel even. Dus de mensen moeten nog even geduld hebben, begrijp ik? Ja, klopt. Ja. Uh, ik uh, dank je voor de bijdrage, Faisal. En, uh, ja, en, en ontzettend veel plezier en succes uh, de komende ja. tijd. Want dat zul je denk ik wel ja. nodig hebben. Ja, dat zeker weten, dat denk ik wel. Okay. Nou, gaan we gaan er wat moois van maken. Helemaal goed, dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. Talk to me van Joette Soeterlief. Talk to me Cause I don't see Look at me Cause I don't believe Er nog uh, iets over, uh, namelijk het uh, tweede deel van het uh, gesprek wat ik uh, had met uh, Peter Tromp. Uh, het eindigde min of meer uh, met het uh, verhaal over uh, de campagne die ze hebben gevoerd uh, in uh, de plaatselijke media. Uh, want uh, het is kooplokaal. Want uh, ja, nu de winkels weer open zijn, uh, moet dat uh, duidelijk uh, kenbaar uh, worden gemaakt. Uh, natuurlijk had uh, Peter het ook nog uh, even over uh, zijn uh, verhaal uh, wat betreft de uh, Classic Concerts. Want uh, die liggen natuurlijk uh, sinds uh, de uitbraak van de pandemie ook stil. Uh, maar de bedoeling is, uh, zoals uh, in het deel 1... Uh, dat er weer wel wat gaat gebeuren. En uh, de eerste ke keer dat het zou kunnen gebeuren... is september. Dan moet er nog wel, wel wat nodige gebeuren. Want uh, voordat het uh, zover is... Uh, ja, uh, ja, moeten, <laughs> moeten we wel uh, uh, een aantal dingen hebben opgevolgd in dit uh, land... om uh, de samenleving verder open te gooien. Dat is niet mijn verhaal. Dat is het verhaal van onze... Vrienden in Den Haag, we um, gaan verder met dat uh, interview met uh, Peter Tromp, wat ik uh, van de week dus uh, met hem heb gevoerd. Dan uh, is er natuurlijk, doordat er weer levendigheid is in het dorp, uh, er is natuurlijk wel het uh, nodige te doen over geweest. Over die straat, want daar was ook alweer het nodige uh, over gezegd. Ja. Maar uh, ja, retail... En horeca, want dat moet met elkaar uh, toch een beetje een soort uh, wals uh, doen in, in die straat. Want het is maar uh, ja, afgesloten voor een aantal uren. Maar hoe kijk, uh, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, we zijn daar al een uh, aantal uh, uren aan vergaderingen mee bezig. En uh, in eerste instantie was het zo dat we iedere ondernemer hebben uitgenodigd. Weliswaar via Microsoft Teams. Niet uh, uh, van man op man, maar via de computer. Iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan die vergaderingen. De retail, maar ook de horeca. En uh, de vergaderingen begonnen met jongens, luister, we moeten het samen doen. Wij eisen van jullie in ieder geval een positieve benadering. Het is allebei een beetje water bij de wijn doen. Aan de ene kant een beetje geven, aan de andere kant een beetje nemen. Als we vanuit die positieve benadering hier de vergadering gaan beleggen komen we er met z'n allen uit. En dat is eigenlijk ook gebeurd. En natuurlijk uh, zegt de retail van... we hebben liever dat die straat tot zes uur open blijft. En natuurlijk zegt de horeca... we hebben liever dat die straat in plaats van vier uur of zes uur... Om 4 uur dicht gaat, om 12 uur dicht gaat, want dan mogen de terrassen open. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met landelijke wetgeving en lokale wetgeving. Nou zijn we een aantal vergaderingen bezig geweest. De lokale wetgeving was goed. We gingen het hetzelfde doen als vorig jaar. We zouden open gaan van 4 uur s middags op vrijdag, zaterdag, zondag was de afspraak. Vrijdag, zaterdag, zondag van 4 uur tot 2 uur s'nachts. Alles geregeld, alles vastgelegd, iedereen het met elkaar eens, zowel de retail als de horeca, vast, komt Den Haag. Ja, nee, de terrassen mogen open alleen van 12 tot 6 uur. Ja, waarop de horeca weer komt van, ja, hoe gaan we dat dan doen? Nou, oké, okay, zullen we dan in ieder geval de donderdag erbij pakken? En dat is het geven en het nemen, dat is het praten vanuit een constructieve grondhouding, zoals we dat zo mooi noemen. En dat is zeggen van, uh, ook tegen de retail, ze mogen maar zes uh, uurtjes per dag open, alleen van twaalf tot zes. Voorlopig nog, laten we nou gewoon die donderdag erbij geven aan de horeca, zodat ze wat extra omzet kunnen genereren. En de retail is daar over het algemeen akkoord mee. Uh, hoort het dan ook zo te gaan? Uh, want, want ja, uh, het is wat je al net zegt, uh, we moeten het met z'n allen doen. En uh, geven en nemen. Hoe belangrijk is dit in, uh, in deze fase? Ja, vreselijk belangrijk natuurlijk. En uh, het gaat om het algemeen belang van Zandvoort. En we hebben natuurlijk een fantastische ondersteuning vanuit het gemeentehuis, ambtenaren, economie, toeristen, Eerma Keur, eh, Janneke Oude, onze nieuwe ondernemersmanager. Die al die Microsoft Teams vergaderingen regelen, die iedereen uitnodigen, die mails versturen, die natuurlijk versturen van de vergaderingen. Wat hebben we afgesproken, wat gaan we doen? Uh, uit het uh, herstel fonds komen de financiële middelen om alles gedaan te krijgen. Om de, uh, om de straten extra te feestelijk uh, aan te richten. Dus we zijn er eigenlijk helemaal klaar voor voor het seizoen. Gemeenschappelijk. Allemaal doen we wat. En dat is goed. Zit daar eigenlijk dan ook toch uh, met, met dit uh, verhaal uh, wat, uh, wat jullie dus nu bereikt hebben... Dat daar ook misschien een signaal uit zou kunnen gaan richting bijvoorbeeld de gemeenteraad en uh, het gemeentebestuur. Laten we hopen dat ze daar net zo verenigd zijn als dat uh, wij dat zijn als ondernemersverenigingen. Wat dat betreft kunnen ze nog wel eens een voorbeeld nemen aan ons. Want laten we eerlijk zijn, binnen dat OBZ er is. Totaal geen enkele vereniging meer die te maken heeft met handel, met ondernemen, die niet vertegenwoordigd is binnen het OBZ. Zelfs een moeilijke club als de Strand en uh, Visventer zitten nu aangesloten bij het OBZ. Het zijn zeven verschillende verenigingen die allemaal één belang hebben, ondernemersbelang van Zandvoort. Daar staan ze voor, onder de overkoepelende leiding van de voorzitters van al die verenigingen zitten in het bestuur. En uh, uh, dat werkt Fenomenaal. Hoe zie je dan nu even de toekomst op de korte termijn? Eh? Uh, zonnig. Uh, met natuurlijk uh, de innige hoop en, uh, dat de Grand Prix doorgaat. Uh, zondag 5 september. Het blijft nog een heikel ding. Ik was verleden jaar ontzettend blij dat er besloten werd om niet naar uh, aanvang mei te gaan uh, 2021 voor de Grand Prix, maar dat het september zou worden. Dan sla je de zomer een beetje over, maar dan hebben we veel meer kansen dat het doorgaat. Want in mei had dat mooi niet doorgegaan. Ik begrijp het circuit dat ze zeggen van we hebben echt die 300.000 toeschouwers nodig om dat te doen. Dat als afsluiting van het seizoen nu uh, aan alle kanten weer open. En wat we vorig jaar in mindere mate hebben meegemaakt is het feit dat uh, op het moment dat het straks vrijkomt, gaat heel Nederland met Duitsland, België, Frankrijk, in mindere mate, komen naar Zandvoort om hier een terrasje uh, te pakken in het dorp of op, uh, op het strand. Ik heb de ondernemers al gewaarschuwd dat er een hoos aankomt die ze weer niet kent. En dat gaat echt gebeuren, want ook Duitsland heeft zes, zeven maanden in lockdown gezeten, kon ook daar zijn centjes niet kwijt. Dus die mensen die komen hier straks vakantieveren met een meer dan rijk gevulde beurs en dan aan ons de taak om daar op een goede manier en op een vriendelijke manier, op een gastvrije manier, voor 100% gebruik van te maken. Goed, dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. En tot zover was dat uh, Peter Tromp... die ik uh, van de week uh, even nog uh, heb uh, weer te spreken. Dat gebeurde uh, ja, onderwijl uh, dat ik uh, daar met Maxim Gazendam uh, stond te praten. Ja, toen kwam hij uh, al links en rechts voorbij zitten. Uh, ja, Dan laat je dat uh, natuurlijk ook niet lopen. Ethan Huis, hij is uh, samen met Jori van Gemert uh, van de week uh, geweest... of uh, niet zo lang geleden geweest bij Giel Beelen... in het ochtendprogramma van Radio 2...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 It's a pity. Darling, don't ask. I'm spreading my wings while you lay in our bed. Dreaming your dreams about what you could have had. And drinking your problems away. Oh, my Josephine, are you meeting a stranger? Well, here in our manger lies our little sprout.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 at night to father our child in a better way samen met Jorie van Gemert. Uh, niet zo lang uh, geleden dus ook uh, bij Giel Belen uh, te horen geweest... Uh, in de vroege ochtend. Dan moet je daar wel je wekker voor zetten... tussen 4 en 6 bij uh, NPO Radio 2. Want dat is uh, het uh, radioprogramma waar hij tegenwoordig uh, zit... Um, maar goed, uh, Ethan Huis uh, wordt ook al veelvuldig gedraaid op uh, de lokale uh, stations. Uh, en dan ook met de, uh, ja, de programma's waarin dat randje zit. Hè? Dus het gravelrandje. Want uh, ik denk niet dat er uh, wat meer... Uh Programma's die de mainstreamen, dat hij daar niet aan bod komt. Maar goed, daar hebben we er hier ook een paar van rondlopen hier binnen deze nummer op. Maar goed, we gaan afsluiten deze Zandvoortse de zaken. Ook muziek uit Alternative FM, namelijk uit Rotterdam. Winston Blue en What Lovers Do. Ik zeg tot morgen, dag. I feel the old, be